Aan verkeersinformatie op de A67 tussen Eindhoven en Venlo staan in beide richtingen files. Waaronder <coughs> het is een nasleep van ongelukken. Tussen Gelderop en Afrit Zomeren richting Venlo 10 minuten vertraging. En richting Eindhoven voor Gelderop 20 minuten. De N207 al van aan de Rijn richting Heerdegom. Tussen Abbenes en Heerdegom 20 minuten vertraging. Wegens succes verlengd. De veel geprezen tentoonstelling A Wonderful Journey. Met meesters als Monet, Matisse.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 Kaarstaat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Niets. Dankjewel, Mieke en Peter. Goedemorgen. De taal verbaast me iedere dag weer. Wat ermee kan en wat ermee gedaan wordt. Als iemand in staat is ook maar iets van de teerheid... van het bloesemblad onder woorden te brengen, ben ik al gelukkig. Als iemand met woorden een gezicht tot leven kan wekken... zodat de trekken als het ware zichtbaar worden, dan hap ik even naar adem. Als iemand een sprankelend verhaal kan vertellen bij een schilderij... zodat ik het wil zien, dan spin ik van tevredenheid. Maar het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook wel eens. Als iemand een woord gebruikt waarvan de klanken hard zijn... zich nauwelijks willen voegen in mijn persoonlijke taalgebruik, ja, dan ga ik op jacht naar een alternatief. Dan ga ik zoeken. Net zo lang denken tot ik iets gevonden meen te hebben. Ik heb dat met het woord factchecking. Ik vind het foei lelijk. En niet omdat het Engels is, maar omdat het zo snout, omdat het zo afstoot. Factchecking leidt tot backtracking. Maar ja, een alternatief. Ik bedacht feiten pluizen. Ik vind het ook niet helemaal goed, maar wel al veel beter. Welkom in de taalstaat. Op, op.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 dat vind ik chill, ook als ik hier op mijn balkon In de zon van de gang doe ik het al. om mijn broer heeft twee keer, ben ik het open Zegt, oh mijn heel trots, kijk dat is mijn zoon Ik deed nog wel eens gek, doe nu liever gewoon Nee, mijn moeder een liever een zoon, ik zie het gewoon ik ben in principe niet zo oud, maar ook niet meer zo young. En als ik denk wat ik nog wil, denk ik gewoon zolang je geeft wat je hebt, hoor je het leven die droom Geen een die iets zegt of neem van je bro je moet er met je leven van, soms geet je dat en dan heb je het alweer gemist. En dan heb je het alweer gemist. En dan heb je het alweer gemist. Je moet er met je leven van, soms geet je dat en dan heb je het alweer gemist. En dan heb je het alweer gemist. En dan heb je het alweer gemist. Maar weet hey, wat je ook doet, oké, okay. de hele wereld gaat niet altijd mee. Watch your do oké okay voor mij, voor jou, voor iedereen Watch your doet is oké, okay. de hele wereld gaat niet altijd mee Watch your doet is oké okay voor mij, voor jou, voor iedereen ha, Je weet niet wat je mist, maar dat kan ik niet, als iets er niet is Als ik word een klein krijg, zeg ik papa die er ook maar wat En pak elke kans aan die erop lag En zegt altijd, oh, wat ga ik doen als ik groter ben? Dacht dat je niet altijd in dromen bent. Gewoon ook wel eens weg, maar dat is even waar We bij de les, kan ik even niet zo zeggen. Ik ben beter in theorie, dan in de praktijk. En wil een huisje op je beestje in een betere wijk. En dat is mogelijk als ik even zo leven bekijk. Ben je onzeker over dingen, jongen, geven de tijd? Wat voor mij betekent het toch? Alles als ik thuis kom. Zoals ik zei, de kleine dingen gaat het juist om. Als ik denk wat ik nog wil, denk gewoon. Zolang je geeft wat je hebt, hoor het leven niet droom.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 What do's okay for mij, voor jou, voor moet hem met je leven langs zegt, geet je dat en dan heb je het alweer gemist En dan heb je het al gemist En dan heb je het al gemist je Moet een beetje leven wangst zeg, geet je dat en dan heb je het alweer gemist En dan heb je het al gemist En dan heb je het al gemist. gemist Maar weet wat Jook doet is oké okay. En nee, de wereld gaat niet altijd mee Wat Joe doet is oké okay voor mij, voor jou, voor iedereen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 Wat je ook doet is oké. Okay. De hele wereld gaat niet altijd mee. Wat je ook doet is oké okay voor mij, voor jou, voor iedereen. Leuk, hè? Moulu, 25 jaar, komt uit Groningen. Hij zong dit uh, gisteren voor de koning. Mooiste zin vind ik. Vroeger dacht ik dat de wolken uit fabrieken kwamen. Hij wordt een rappende filosoof genoemd. Dit is de taalstaat. U bent weer daar waar u wilt zijn, in de taalstaat. Zometeen praat ik met Peter Brusse, genomineerd... voor de Prijs voor het beste journalistieke boek. Voorlaatste kandidaat in de zoektocht naar de beste leraar... Nederlands van Nederland en België heet... Vanessa de Pauw uit het Belgische Aalst. Beste mevrouw de Pauw, je bent een pracht van een liefde. U bent net een stralend zonnetje. Zegt een trotse leerling, u bent een stralend zonnetje. Kai Leers, communicatiestrateges, inwoner van de digitaalstaat. We worden weer even domweg gelukkig in de taalstaat. Het Taaloket presenteert Liedeke de Roos van onze taal. Cabaretier Jeroen van Merwijk komt langs. Hij praat over zijn nieuwe programma Lucky. René Appel bespreekt de TNA van Ellie Lust. Er zijn vergeetwoorden, er is een week dicht, maar nu eerst verder met... Het laatste taalnieuws. Zonder verwijt aan het adres van topadvocaat Ines Wesky. De Amsterdamse rechtbank merkte in een op dat haar pleidooi wijdlopig en warrig was en dat ze te veel grammaticale missers maakte. Lang was haar pleidooi in ieder geval. De pleitnota telde 197 pagina's en de langste zin uh, telde, uh, bestond uit maar liefst 400 woorden. De deken van de Orde van de Advocaten liet deze week weten met advocaat Wesky te willen praten over haar stijl van pleiten. Aan de telefoon Jacqueline Spierdijk. Goedemorgen, mevrouw Spierdijk. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lang advocaat geweest en geeft nu schrijftrainingen aan juristen. Uh, mevrouw Westky heeft duidelijk geen les van u gehad. <laughs> nee, uh, het is zo te horen was het geen schoolvoorbeeld van een effectieve tekst. Hoe bijzonder is het dat een rechter hier een advocaat op aanspreekt? Uh, nou, in een vonnis is dat tamelijk zeldzaam. Het is wel eens een enkele keer eerder voorgekomen. Wat wel gebeurt is dat je, dat een rechter bijvoorbeeld op een zitting zegt van goh, kunt u to the point komen? Of kunt u dat nog eens toelichten? Of kunt u wat duidelijker zijn? Of of daar vragen over stelt. Mm -hmm. En verder is er, um, eigenlijk is het mede door de rechterlijke macht ook wel ingegeven dat er tegenwoordig al um, een heel aantal jaar in de beroepsopleiding voor advocaten aandacht besteed wordt aan het vak schriftelijke vaardigheden. Ja, en, en dat aandacht. Is, aan... uh, nog... Ja, De aandacht aan dat vak besteden betekent dat uh, iedere week een een, een lesuur? Nee, dat is helaas is het maar één dag, uh, in, uh, eigenlijk één dag in die hele opleiding. Het is natuurlijk wel zo dat advocatenkantoor... Nou ja. uh, de meesten daar zelf wel aandacht aan besteden. Maar het is inderdaad waar wij vaak, uh, mijn collega Chiara Soldati en ik... in beeld komen met uh, ja. Ja, de, de vraag of wij taaltraining kunnen geven... Op, uh, aan die advocatenkantoor. Ja, ja, want het is wel buitengewoon sumier, hè? Eén, één dag. Waar, waarom zou een topadvocaat ja. als Ines Weski haar tekst zo ingewikkeld maken? Heeft, haar, heeft dat een reden, ja. denkt u. Dat is een beetje de vraag. Nou ja, wij zeggen altijd een goede tekst. Eh, of een tekst is goed als die bij het doel past. Dus je vraagt je dan af, goh, wat, wat was haar doel? Um, maar eigenlijk, ja, meestal is een pleitnota heeft als doel om de rechter te overtuigen van, uh, ja, van jouw standpunt. En om te overtuigen moet de rechter het natuurlijk eerst kunnen begrijpen en die rechter heeft inderdaad gezegd van nou ja, minder duidelijk is wat er nou precies in die 197 pagina's wordt betoogd. Ja. Dus dan lijkt ze daar niet in geslaagd en je kan alleen ja, ik, ik vermoed dat ze meer aandacht heeft gehad, zich meer heeft geconcentreerd op de juridische inhoud mm -hmm. en minder aandacht heeft besteed ja. aan hoe ja. je dat dan verwoordt. Ja, langs de zin uit het pleidooi van mevrouw Wesky telde 400 woorden. Dat is wel heel erg lang. <laughs> Dat is heel erg lang. Wij zeggen wel altijd, nou lang is niet per se erg. Uh, als het een geoefende lezer is, dan, uh, ja, dan mag je ook wat langere zinnen gebruiken. Uh, Gerard Reven bijvoorbeeld, uh, die, die staat ook, uh, gebruikt ja. ook hele lange zinnen... En uh, dat ja, zijn lezers die, die konden dat waarderen. Nou is het doel van een advocaat natuurlijk niet zozeer om te amuseren of te bekoren... maar uh, gewoon om uh, duidelijk te zijn en te overtuigen. Ja. Het risico van zo'n lange zin is dat hij ontspoort. Ja, nou ja, ze overtuigt niet en uh, ze is ook niet duidelijk. Uh, dus ze moet het uh, voortaan anders doen. Wanneer begint er een cursus van u, uh, mevrouw Spierdijk? Kunnen we mevrouw Weskie voor inschrijven? Morgen. U Morgen. Ja. is van harte welkom. Ik, ik dank u wel en dat uh, u even aan de telefoon kwam. Heel graag gedaan. Wees niet verbaasd als u her en der de komende week... een Romeinse figuur op straat ziet lopen. Vandaag begint voor de vijfde keer de Nationale Romeine Week. Die bestaat uit tal van evenementen en culturele activiteiten. En er is ook aandacht voor de taal. Want het Nederlands is doorspekt met invloeden uit de Romeinse tijd. Mark van der Poel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, ja. u bent hoogleraar Latijnse Taal en Letterkunde... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, van woorden als bonus malus en interbellum... herkennen de meeste mensen de Latijnse oorsprong nog wel. Maar waaraan zien we de Latijnse invloeden op het Nederlands nog meer? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijke invloeden... afhankelijk van de invalshoek die je kiest. En er zijn Latijnse woorden letterlijk in het Nederlands. U noemde er een paar... Je kunt verder nog denken aan een woord als agenda bijvoorbeeld. Dat is letterlijk Latijn. Of campus. Of alias. Of PS bij een brief, een postscriptum. Verder zijn er heel veel zinnen of stukken zinnen uit de Romeinse literatuur die gemeensplaatsen zijn geworden. Zoals? En die, een voorbeeldje is bijvoorbeeld ja. Geld stinkt niet. Dat is pecunia non olet. Mm -hmm. Dat is een anekdote over keizer Vespasianus. Of als we zeggen brood en spelen. Het volk wil brood en spelen. Dat komt uit de, de satiricus juvenalis. Of een uitdrukking als niets menselijks is iemand vreemd. Dat is van een blijspeldichter. Of een misschien wat ouderwetse uitdrukking als... op ieder potje past een deksel. Dat komt uit de brieven van Hieronymus. En hoe, klinkt dat? en hoe klinkt dat dan in het Latijn? Op ieder potje past een deksel. Invenit patella dignum operculum. Dat is eigenlijk mooier, hè? Ja, eigenlijk is het misschien een klein beetje mooi. Ja, ja. Ik weet het niet. Dat, daar moet iedereen maar uh, zelf uh, het zijne van denken. Ja. In, in hoeverre is... Carpe hoeverre is een andere. Een ja, natuurlijk, carpe diem. Pluk de dag. Uh, in, in hoeverre is het nog een levendige taal, dat Latijn? Ik, ik denk dat het op uh, heel veel manieren uh, nog een levende taal is. Uh, het Latijn heeft denk ik als iedere uh, taal een, een eigen systeem. Hè, dat de mogelijkheid in zich heeft om uh, zich blijvend uh, te vernieuwen. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld door het gebruik van uh, suffixen of prefixen of uh, door de analogiewerking. En je ziet dat, uh, dat er nog heel veel uh, Latijn op dit moment. Uh, Aanwezig is hè. Er is een, een Wikipedia-site uh, in het Latijn. Uh, er is een vereniging die zich bezighoudt met de bevordering van het Latijn. En ik heb begrepen dat er maar, ook tattoos worden gezet in het Latijn, hè? Ja, zeker. Wij worden regelmatig, uh, mijn collega's aan mij, benaderd door mensen... die uh, een tekst, een korte tekst uh, voor een tattoo of een herinneringsplakkaat willen hebben uh, in het Latijn... En uh, wij uh, verzorgen dan uh, een vertaling in het Latijn. En, uh, heeft dat heeft, levert, u, da heeft uh, u daar een voorbeeld van? Ja, misschien een heel aardig voorbeeld is uh, een paar jaar geleden. Uh, we benaderd door iemand uh, van de medische dienst van de landmacht. En die wilde een uh, herinneringsplakkaat uh, oprichten. Of zijn dienst. Uh, met de tekst. Vecht voor wat je lief is. Mm -hmm. En uh, dat was een hele compacte tekst. Uh, bedoeld... Uh, uh, ...om universeel te zijn... ...maar ook... ...en dus voor iedereen de mogelijkheid biedend... ...om daar zelf wat bij te denken... ...wat hem of haar dan precies lief was. Ja. En uh, dat is op zich... ...al een hele mooie compacte tekst... ...en wij hebben daarvan kunnen maken... ...Procaris Pugna... Dus je hebt dan drie woorden in plaats van zes. En je, laat, je kunt dan heel goed zien wat de kracht van het Latijn is. Hè? Om heel kort en bondig uh, ja. dingen met veel betekenis uit te drukken. Goed. Nou, uh, u heeft uh, mij en ik denk ook de luisteraars weer overtuigd van... Uh, uh, het gegeven dat het Latijn een levende taal is... zichzelf kan vernieuwen. Um, fijn dat u even aan, de, uh, aan, het, uh, aan het toestel was. De Nationale Romeinenweek duurt tot volgende week zondag 6 mei. De taal in de zaterdagkranten. Ja, Ik vraag me af hoe laat de krant van vandaag gelezen wordt... met of zonder een koningskater. In ieder geval de dag erna van de dag waarvan wij wisten uh, dat die zou komen. Uh, Bart Kool heeft de zaterdagkranten al naar uh, hun taalwaardige schat. Aan jou het woord. Uh, ja, met natuurlijk veel aandacht voor het bezoek van de Koninklijke familie aan Groningen gisteren. Maar wat zeg je dan als de Oranjes opeens voor je staan? De telegraaf zet wat begroetingen op een rijtje. Hallo meisje, riep iemand tegen prinses Amalia. Hoi meid, klonk het tegen prinses Alexia. Waar koning Willem-Alexander liep, klonk regelmatig. Willy, bedankt. Maar de naam die het luidst werd geroepen was, Maxima. In Trouw lezen we over halteertijden en loopstromen. 500 vrijwilligers mochten de Amsterdamse Noord-Zuidlijn... op deze twee punten testen, in gewoon Nederlands. Kloppen de tijden die het gemeentelijk vervoersbedrijf... heeft gereserveerd voor het in- en uitstappen... en kunnen de mensen hun weg vinden op de verschillende niveaus... en richting de uitgangen. De vrijwilligers kregen nog een waarschuwing vooraf. Niet zwaaien naar de bestuurder, dat is een noodteken. In zijn zaterdagse weekoverzicht kondigt hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant het einde van een instituut aan. Arnon Grunberg schrijft binnenkort zijn laatste voetnoot... op de voorpagina van de Volkskrant. Grunberg wenst op te houden als hij precies 2500 voetnoot heeft geschreven. En dat is op woensdag 16 mei. En dat is jammer voor de taalliefhebbers. Lees vandaag bijvoorbeeld hoe hij het verschil uitlegt... tussen iets verzwijgen en bewust leugens verkondigen... Als politiek volledig transparant moet zijn... zal de politiek verdwijnen en plaatsmaken voor een staatsdictatuur... die alleen nog maar waarheden verkondigt. Gruwelijke waarheden. Waar nooit mag worden gejokt, zal de diplomatie sterven. Daarvoor in de plaats komen kogels. Want de kogel ligt nooit. De zaterdagse autotest van Bas van Putten in NRC Handelsblad... is bijna altijd een taalpareltje. Deze week mocht hij op pad met de nieuwe Volvo XC40... Een trend-SUV uit het stijlboek. De gril steekt in hoogglans zwart bruut af... bij het inscription white metallic van de lak. Witte stiksels contrasteren kittig met de zwarte leren wangen van de stoelen. Over het dashboard glijdt een hallucinant decoratieraster... van zilveren blokjes op een zwart fond. De deuren zijn bekleed met een viltachtige donkergrijze stof. Radical chic. Maar zijn pièce de is het tassenhaakje. De wagen is te duur voor de Kia- en Hyundai-mensen. Zo zal de tassenhanger niet worden ontwijd door een vakantie-afvaltas... met pakjes fris en volkse choco-wikkels. En wellicht heeft de Telegraaf geluisterd naar onze uitzending van twee weken geleden... waarin we ons in de digitaal staat afvroegen wie toch die spraakmakende krantenkoppen in de Telegraaf maakt. Nou, in de Telegraaf van vandaag gunnen twee van deze taalmeesters ons een kijkje in hun hoofd. Wij spelen met taal, zoeken altijd naar metaforen, synoniemen, associaties. Sapper de klap boven een bericht over vechtende clowns. Als er eenmaal staat, lijkt het altijd een inkoppertje, vertelt Jan Albert Sterkman. Collega Johan Jansen gebruikt graag staande uitdrukkingen. Zwijnenstal in slachthuizen en van de put gerukt bij een diefstal van putdeksels. Vraag is natuurlijk of de twee heren ook de kop boven dit artikel hebben bedacht. Elke dag met je kop in de krant. Dankjewel Bart. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. Op 9 juni aanstaande wordt in een speciale uitzending... van NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen... de winnaar bekendgemaakt van de Brusseprijs 2018. Prijs voor het beste journalistieke boek. Een van de genomineerden is De Zoon van de Man... waar de prijs naar vernoemd is en waarover hij weer een biografie heeft geschreven. Zo u het nog kunt volgen. Peter Brusse, de zoon, schreef een biografie over M.J. Brusse, zijn vader. Juist naar M.J. Brusse is die prijs genoemd. Dus Brusse over Brusse over de Brusse Peter. Dag Peter, <lacht> ontbreekt er nog maar aan dat je in de jury zit? <lacht> nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Want dat zou het heel incestueus ja, maken. Ja, ja, nee, ja, ja. Dus... Welkom, van harte welkom. Wel. Er liggen drie kussens voor je met erop de gezichten van uh, Willem Elschot, Jan uh, Wolkers en Multatuli. En welk kussen past het beste bij jou? Ik denk dat ik Multituli neem. Omdat, uh, we hebben het nu over mijn vader ja. en over zijn boek. En hij komt ook uit Amsterdam, de grachten. Zijn vader was ook makelaar. En mijn grootouders waren bevriend, kennissen van Multatuli. Dus uh, vandaar dat ik Multatuli neem graag als ja, kussen. Ja. Uh, uh, maar goed, dat is vriendschap. Maar is het ook om zijn taal of om wat ja, hij heeft geschreven? Spartig, ja, dat ja. Ja, ja, dat... Ik vind dat zo mooi, omdat het zo, zo meeslepend mooi is. En, ja, en, en het wil iets zeggen, het wil iets doen, het wil iets veranderen. Het wil, en, en het is ook altijd zo, zo menselijk. En er is het ook altijd, bij Multituli ook altijd iets... Ja, iets iets geestigs bij, weet je? Iets, iets humoristisch. En, en dat vind ik, vind ik heel erg mooi. Ja, dat spreekt mij zeer aan. Ja, dat aan. zijn wel drie eigenschappen die een schrijver... Uh, tot een uh, buitengewoon schrijver ja, maakt, die ja. je eventjes hier uh, noemt. Um, um, hij is ook het meest journalistiek van de drie, als je Wolkers... Uh, ik dacht als... het wel, ja. Ik dacht het wel, ja. Ja, ja. Ik zou dat dus zeker zeggen. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar ook omdat, ja, hij, maar natuurlijk ook toch, zo, ja. omdat hij natuurlijk ja. toch met zijn, met zijn boek... De Max Havelaar ja. de hele politiek in beweging ja. heeft gebracht. En uh, een maatschappelijke misstand ja. aan de orde heeft uh, gesteld. Ja. En wat dat betreft uh, ja, lijken ze een beetje op elkaar. Ja, ja. want uh, dan naar uh, uh, de journalistiek. Uh, jouw ja. vak, maar uh, in, uh, ook van jouw vader in een heel ander tijdsgevricht. Als je, als je de taal van jullie beiden vergelijkt. Hè, dat, dat, dat, dat, wat is dan het verschil, vind jij? Ja... Ik denk dat wij toch veel meer opgevoed zijn met onze generatie... met kort, krachtig, geen overbodige woorden. En uh, het moet heel duidelijk zijn. Terwijl mijn vader ja, die schreef in een tijd dat er nog geen radio was... er was geen televisie natuurlijk, geen foto's waren er in de krant... En hij was een kind van de tachtigers. He, dus dat was echt je gevoelens. De, he, die moeten naar buiten, die moet je de uiten. De allerindividueelste emotie ja. en de allerindividueelste expressie. Ja, dat, dat, dat is uh, precies wat hij had. En, dat, dat, en daar worstelde hij ook mee met alles wat hij deed. Ja, al zijn stukken waren dat... Uh, je moet het ruiken, je moet het voelen, je moet het zien. En dat moest allemaal in die tekst, in, in die woorden moest dat gezegd worden. Ja. Ja. En waarover schreef hij dan? Hij schreef um, heel veel over, over de misstanden. Hij, en, en het, hij werkte in Rotterdam. Hij werkte in Rotterdam. Hij was Amsterdammer. Hij is op zijn 21ste is hij naar Rotterdam gehaald door de Keurige NRC. Hij schreef bij uh, het radicale blad van Jan de Koo... De Amsterdammer. Uh, daarna. Delegant, bij de oprichting he? van de telegraaf Daar heeft hij een jaar gezeten, maar dan is hij ontslagen... omdat hij twee broodjes had durven ja. declareren. Ja. En er mocht er maar één zijn. En ja, er he? mocht er maar één ja. zijn. Verhaal. En uh, ja. toen is hij bij de NRC gekomen. En is al vrij snel... Uh, mocht hij erop uit. Als bu bureau-redacteur, maar hij zegt... Oh, dat is verschrikkelijk, dat, dat kan ik niet. Dan, dan, dan voel ik me in een kooi... en dan, dan verleer ik het zingen van de vogeltjes en dergelijke. Dus hij moest eruit. Het leven in. Het leven. En uh, dus straat op. En hij ging het beschrijven op die taal die jij. In die taal die jij uh, net beschreef. Als een schilder, zou je kunnen zeggen. Zou je een fragment willen voorlezen? Zan, zodat wij een goede uh, indruk kunnen krijgen van zijn taalgebruik. Ja, ik heb hier twee. Uitdrukken. Dus. Uh, Eentje is van doe, de Maas. E, doe maar eerst de, de, de eerste, alsjeblieft. Ja, bent. en dat is de Maas, want hij was van de havens van de Maas. Ja. En dat vond hij prachtig. En ging je altijd kijken naar die mensen. En het waren ook altijd de eenvoudige mensen waar hij het over had. En dit gaat dan over de bootwerkers die hij ziet daar bij de boompjes aan de kade. Bootwerkers zijn bronskleurig. Ook zo glimmend, maar uit hun kale kinnen groeien lange, dikke haren. Stoppelig als varkenshaar, meestal grijzend bruin. Bootwerkers werken eigenlijk nooit. Ik zie geen een die zo'n body eraan zet... om al die bergen van kisten en balen... hooibotergeel en bastersuikerkleur in de schepen te krijgen. Ja, Dan heb je het al bronskleurig. Ja. Hooibotergeel, dat ja. is toch een fantastisch woord. En bastardsuikerkleur. Hè? Her herken je daaraan ook de stijl van jouw vader? Ja. Ja, ja, dat, dat, dat, dat, ja dat, en hij, hij was echt aan het zoeken naar woorden, spelen met woorden. En zijn probleem was natuurlijk dat het nooit gemaakt mocht worden. Ik wil dat ze zeggen gekunsteld. Ja. En dat maar zei, dat is het ook niet, hè? Nee. Het is helemaal niet gekunsteld. Hij, hij, hij werd wel een literaire journalist geworden. Ja, ja, dus dat was de vraag. Ja, en er zijn mensen die zeggen dat hij heeft dat min of meer in Nederland uitgevonden Maar uh, dat was ook zo. Er was een strijd ook met uh, de journalisten. De journalistenkring heette dat nog, tegenwoordig is het journalist de journalistenbond de kring. En de letterkundige, toen mijn vader 25 jaar uh, uh, bij de NRC was, toen schreven ze van de letterkundige hebben hem willen kapen. Maar nee, hij blijft bij ons, bij ons <laughs> journalisten. Ja, ja. Zou, zou een journalist van nu nog wegkomen met zo'n tekst, wat denk je? Nee, ik denk het niet. Nee, ja, het, nou ja, het, het als, als ik denk aan de... Maar aan, ja, uh, het is toch wel heel erg goed. Want ik, we hebben nog een voorbeeld. Ja. Uh, uh, uh, uh, hij was ook een echte verslaggever. Zo was hij op 14 november 1908 getuige van het bezoek van prins Eitel Frans aan Ham in Westfalen. Waar een ernstige mijnbrand was uitgebroken. Die veel slachtoffers had geëist. De prins kwam zijn medeleven uh, betuigen. En dan het verslag van jouw vader. Ja. Zou mm. je dat willen voorlezen? Dan opeens, door de dodelijke stilte, die de regen slechts kandeerde, klinkt reppend autogetoeter. De politie dringt de menigte terug, dan even gemor. Maar van de weg flitsen felle lantaarnlichten hun verblindend in de ogen. Zodra de slanke gestalte van de prins in het witte gardeuniform met de rode kraag zichtbaar wordt, zijn fijne knapend gelaat onder de zilveren helm. Ontstaat er weer gemompel. En terwijl Eitel Fritz even de dringende massa verbaasd aanziet. huilen en krijten, vloeken en gillen. de verknepen kreten woest los. De rampzalige vrouwenstemmen. de schorre wilde mannengeluiden. tot een jammerende opstandigheid. een brullend beklag. zo schrikkelend schrijnend. dat ik het nooit zal kunnen vergeten. Hoe lees je dit? Ja, bijna weer met uh, jouw ontroering. Geschreven televisie. Ja, ja. En dat zijn dat toch in, de beelden ja. die we nu zien in het journaal. Ja, hij, hij was ook echt een man he, waarvan je zegt... je moet kunnen zien wat je schrijft. He, dus, dus de tekst, ja. dat moet ja. je voor je hebben. En, maar het grappige is dat uh, zo'n prachtig verslag... en ik blijf het heel mooi vinden... hij vergat dan te vertellen hoeveel doden er waren gevallen. Ja. Dat, dat, dus, en dat zou een journalist wel moeten doen. Ja, natuurlijk, en dat hebben ze hem ook gezegd. En dat hebben ze hem ook ongetwijfeld ja, ja. getelegrafeerd. En gezegd, dat moet je doen. Maar daar, dat, daar ging ja, het om. Ja. Hij, hij, hij, zijn rubriek heette ook in NRC um, uh, Onder de Mensen. Zo, ja. heet, zo heet je boek ook trouwens. Uh, dat leverde natuurlijk ook een andere taal op... dan dat hij de taal van de mensen sprak. Ewart Sanders, historisch taalkundige, geschreven in 2017 over de taal van jouw vader. Hè? Hij noemt het als onderzoeker een interessante bron voor volkstaal. Zo komt Ewoud met woorden uit Boefje. Het boek dat ja. jouw vader beroemd heeft gemaakt natuurlijk. Uh, woorden als atje, hoed, klabak en smeres. Wist jij dat die woorden uit de pen van je vader waren gevoerd? Ja, dat wil zeggen, ik, langzamerhand ben ik erachter gekomen natuurlijk, niet als kind, maar langzamerhand kwam ik erachter dat hij dit soort woorden ja, had, hij kende het, ik ja. heb ook een Bargoens woordenboekje van hem, en, uh, maar diezelfde Ewald Sanders, die, die zei ook van ja, je weet bij hem dat het echt is wat hij zegt, en dat de mensen echt zo spraken, terwijl anderen, ja, die, die, die Probeerde Volks te schrijven. Ja. Maar hij, was hij echt... haalde het echt van de, van de mensen zelf. Ja. Um, um, je hebt dit boek in de herfst van jouw carrière geschreven. Ja. Um, stel dat je dit um, in de lente van je bestaan had geschreven als journalist. Was het dan een ander boek geworden? Ik denk het wel. Ik denk ook dat dat niet gekund zou hebben. Want ja, toen ik in de journalistiek kwam. Toen wilde ik eigenlijk niet. Want ik dacht ja. Die vader, waar ik eigenlijk heel weinig van wist... maar ik wist wel dat het een beroemdheid was geweest. Ja, ja. En hij heette de prins der journalisten, dat had ik wel eens gehoord. Maar ja, ach, weet je... Daar wilde jij je niet aan branden? En ik dacht niet, ja, dat kan niet, daar kan ik toch niet tegenop... daar kan ik toch niet bij, dus ik wilde iets anders gaan doen. Maar ja, het bloed stroomt enzovoort. Maar uh, ja, toen werd ik gevraagd... Uh, toen ik studeerde, ik studeerde rechten, uh, om toch eens voor de Haagse postel te gaan schrijven, ja. zo, ben jij ik, uh, ook zo ben ik journalist geworden. Ja. En dan heb die man ja, ontdekt. En ja. ja, het klinkt zo raar om over je vader te zeggen, maar ik ben hem ook gaan bewonderen. Ja. Ik bedoel, die die, die Wat instelling van die man, dat hij ja, hij heeft echt zijn leven gegeven aan die journalistiek. Daar was hij dag en nacht mee bezig en worstelend. En dat hij dan ook ze nu dan ook schreef, van, ja. Ik kan het niet vertellen. De journalistiek, het is zo snel. en zo. Je kunt je niet verdiepen en de rust nemen. Ach, maar het moet maar weer. We gaan maar weer verder. Weet je wat dat soort dingen, ja. Peter, stel dat jij die Brusse prijs krijgt. Wat ja. zou dat voor je betekenen? Nou ja. Ja, toch wel geweldig, ja. ja dat zou iets fantastisch zijn. Maar ja... Dat kan niet, en mensen zullen ook zeggen dat moet je niet doen en zo. Maar nee, het, het, het, ja, het zou wel, ja, het zal wel maar iets zijn alsof de cirkel rond is, weet je wel. Ja. Want ik heb ja, toch geprobeerd over die man te schrijven... en uh, te laten zien wat hij gedaan heeft voor de Nederlandse journalistiek. En ja, ik ontdekte dat het heel bijzonder is geweest, ja.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 Vul voel de horst aan al de glonken knoppen staan barst, Het nieuwe riet vinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, ze dan het wulpste. Dag, ik ben God, dan dus nog een keer een jonge lente waard. Is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 Puppies rennen rondjes, bijtens naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugder. Ach, ik ben God, anders dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te anke zo mooi. Oh. Om te janken zo mooi.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 Cause no Is on the young, so old, old. On the young, so old, old. So on the anchor, so Ik moet dit altijd even horen als het weer lente is. Om te janken zo mooi van Maarten van Roosendaal overleven in 2013 overleden. De lente is Maarten van Roosendaal ieder jaar weer opnieuw waard. Hij schreef het zelf, 2006, uit zijn programma Barmhart. Dag mevrouw Jacqueline Damming. Goedemorgen. Goedemorgen uit het Drentse <laughs> Koekangen. U bent gepensioneerd ja. door taaldidactiek aan de PABO. Uh, dit ja. was een lied om nooit te vergeten. U heeft een woord dat we niet mogen vergeten. Welk uh, woord is dat? Kenniszinnen. Uh, en wat betekent dat? Kinderszinnen, dat betekent uh, afgunst, jaloezie. En je hoort het niet veel meer, hè? Kinderszinnen. Heeft u enig idee hoe het gevormd is, waar het vandaan komt? Het is... Uh, ja, ik, uh, ik woon in Amsterdam. Het is een Amsterdams woord. Maar waarschijnlijk vanuit het Jiddisch ook. Ja? Uit, uh, Oh. Ja, ja, ja, ja, omdat ja. zinnen zitten erin. Zinne. We vragen dat aan de taalloket. Aan, uh, die, die moeten ja, er, die okay. van onze taal... misschien dat ze dat voor ons eens eventjes willen uitvogelen... Ja. hoe dat precies zit. Het betekent jaloezie. Het wordt niet veel meer gebruikt... maar het is de moeite waard om het te gebruiken. Laat het regelmatig ja. vallen, mevrouw Damming. Fijn dat u even aan de telefoon kwam. Vergeetwoorden worden beoordeeld door de beschermvrouwen... van het gezelschap van geadopteerde Vergeetwoorden. Nelleke Noordervliet. Keurt zij het goed, dan krijgt u van ons een adoptiebewijs. Ons adres is taalstaat. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Met nog twee kandidaten te gaan loopt de spanning in onze zoektocht... naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België flink op. We hebben al zeven bijzondere en betrokken docenten voorbij zien komen... En vandaag. Kandidaat nummer 9, Vanessa de Pauw uit het Belgische Aalst. Ze is al 14 jaar docent Nederlands aan de eerste graad van Sint-Angela in Ternat. Mevrouw de Pauw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, uh, uh, uh, leraar Nederlands aan de eerste graad? Wat is de eerste graad? Uh, wij hebben enkel het eerste en het tweede middelbaar bij ons op school. Dus ja. willen ze naar het derde, vierde, moeten ze verhuizen van school. verderop ja. in de straat. Ja, ja, ja, ja, juist. De eerste graad is het begin. Klopt. Ja, ja, Klopt. Dat, ja soms is dat ja. allemaal niet logisch, maar in België gelukkig wel. U geeft, u geeft uh, les aan klassen in de technische richting en het beroepsonderwijs. En is dat een bewuste keuze van u geweest? Uh, ik geef ook les in uh, moderne, hè, maar mijn hart ligt toch eigenlijk wel in die technische en beroepsklassen. Het is geen keuze, maar mijn directie weet wel uh, dat ik daar zeer graag les geef. En waarom ligt daar juist uw passie? Omdat daar ook de uitdaging ligt. Het zijn net die kinderen die vaak een extra duwtje in de rug nodig hebben... om met de taal om te gaan, om hun nieuwe dingen bij te leren. En dat is heel boeiend om dat met hen te doen. Ja, en wat is dan de voldoening... De voldoening voor mij is als op het einde van het schooljaar, of zelfs op het einde van een les, dat ze zeggen van, nu begrijp ik het eindelijk, mevrouw. Zeg, was het zo eenvoudig. Ja, ja. Meer moet het voor mij ja. niet zijn. Plant een zaadje, zoiets is het. Ik plant inderdaad een zaadje bij hen en ik hoop dat dat kan groeien. En als ik nog het einde zie, dat het een mooie bloem wordt, dan maakt me dat zeer gelukkig. Maar is dat vijf jaar later, is dat ook goed. Goedemorgen Frans Daams. Goedemorgen. Oud-hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands... aan de Universiteit van Antwerpen. Een van onze drie juryleden. Iets planten, daar gaat het om, denk ik, hè? Ja, um, je kunt natuurlijk niet zelf alles doen. Je kunt uh, iets aanbrengen en dan moet je hopen... Dat je dat zo goed hebt gedaan dat dat bij de leerlingen zelfs veel verder doorgroeit. Ja, jij luistert mee, uh, Frans. Mevrouw De Pauw, u bent aangemeld door uw leerlingen Jitte, tweedejaars techniek. Zij kon hier vandaag helaas niet zijn, maar we hebben een filmpje op slash uh, de taalstaat. En op onze site staat dat. En ze leest de mail voor die ze aan ons stuurde. Ken je Vanessa de Pauw? Nee, ik zal je deze mevrouw even voorstellen. Leerkracht krijgt Nederlands. Eerst gaat ze in thuisvak ten land. Met een passie voor haar vak. Maar vooral veel aandacht voor haar leerlingen. Twee woorden die ook heel goed bij haar passen zijn toetsen en grappen. Toetsen en grappen. Laten we over die woorden eens praten. Om te beginnen met toetsen. Uh, wat moet ik daar precies uh, onder verstaan? Het is een discussiepunt nu. Hè. Gaan we veel toetsen doen of net niet? Ik vind het wel nog belangrijk om kinderen een goede basis aan te bieden. En ik test dat ook wel nog graag uit. Dan hoeven niet altijd de klassieke toetsen te zijn, met heel veel theorie erop. Dat is ook een stukje praktijk. Hè. Laten oefenen met krantenartikels, tijdschriften... Je hebt nooit genoeg oefenkansen, dus ik vind dat zeer belangrijk. Ja, dus steeds repeteren uh, ja. wat ze geleerd ja, hebben. Klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Waarvan u hoopt dat ze het geleerd hebben natuurlijk. Inderdaad. En, en dan leert die toets of dat inderdaad gelukt is. Uh, en geeft u wat dat betreft traditioneel les? Zitten ze in de klas in een rijtje achter elkaar of zitten ze gezellig om u heen? Hoe, hoe zit dat in die klas? De klasse? klassen zijn inderdaad nog vrij traditioneel opgebouwd, maar we breken daar ook wel af en toe echt wel uit, hè, dat we meer tussen de kinderen gaan zitten. Soms verandert mijn lokaal echt in één bende van kranten en tijdschriften, oh ja. dat al het papier rondom ons. Maar je moet ook echt midden in een taal zitten, dus we moeten het doorbreken, het klassieke. Ja, maar wat doet u dan met die kranten en die tijdschriften? We gaan op zoek, want als ik aan leerlingen wil uitleggen wat een opsommend tekstverband is en een chronologisch tekstverband, en ik ik ga dat gewoon voor de klas vertellen wat het is. Dan gaan zij zeggen, ah ja mevrouw, fijn. Maar wat zijn wij daar eigenlijk mee? En ik toon het hen ook. We gaan echt op zoek in kranten, tijdschriften. Waar komt dat terug? Waarom kan je dat gebruiken? En hoe kan jou dat verder helpen? Niet alleen binnen Nederland. Zo leer je de structuur van een tekst natuurlijk. Ja, opzonder of chronologisch. En zij en, zei ook iets over grappen? Vertelt u moppen in de klas, nee toch? Nee, ik ben zo niet echt de lolbroek van Sint-Angela, zeker niet. Maar ik speel, denk ik, ja, ik ben het wel zeker, ik speel in op wat er gebeurt in de klas. En dat vinden ze wel fijn. Ja. Ja. Uh, nog een paar uh, omschrijvingen die uw leerlingen u meegeven. En dat staat ook weer op dat filmpje. Moet u echt thuis, als u thuis bent, eventjes uh, kijken. NPO Radio 1.nl slash de taalstaat. Creatief naar haar vak. Ze leeft met meer met haar leerlingen. Ze kan iets moeilijks eenvoudig uitleggen. Creativiteit, daar hebben ze het over. Dat bedoelt u misschien ook wel met, met, met die teksten. Uh, want, want u heeft een werkboek op school. Ja, klopt. ja, En houdt u zich daaraan? Nee. Oh, is, is, is dat boek niet goed? Of? Het is een zoektocht. Eh, taal is meer dan alleen hoe het in het werkboek beschreven staat. En wij willen net dat kinderen niet denken van... Ah, Nederlands, Het is alleen maar een vak op school. Nee, Nederlands is overal rond ons. Dus proberen wij ook via verschillende manieren te tonen aan de kinderen... dat het niet enkel in ons boek is van Nederlands... maar dat op televisie, de radio, kranten, tijdschriften, we haalt er alles bij. Ja. Ja, als... en, en werkt dat goed? Hoe vinden de leerlingen dat? Vinden ze dat leuk? Ja, toch wel. Je merkt wel als ze begrijpen waarom ze iets leren... en waar ze het kunnen terugvinden waarin het terugkomt... Ja, dan studeren ze het ook. Ja, uh, ik wil nog een van uw leerlingen laten horen. Ze voelt gewoon als een tweede mama voor ons. Ze geeft ons ook altijd bijnaampjes. Bijvoorbeeld mij noemt ze En Ruben van onze klas noemt ze bijvoorbeeld Ruben ja, Bijnamen? Koosnaampjes. Oh, koosnaampjes. Dus, en, en, en waarom doet u dat? Um, ik denk wel dat dat wel een beetje vasthangt met wat uh, ze zei. Uh, dat ik een mama ben voor de klas. Ik wil dat ook echt zijn voor hen. Ik wil niet alleen de leerkracht Nederlands zijn, maar ik wil hen ook vooruit helpen. Ja. Als ergens mee zitten, een twijfel, een vraag, dan wil ik er zijn voor en, hen. En schiet er dan meteen een bijnaam in uw, uh, uh, naar binnen als u zo'n leerling in de klas heeft? Ja, Bijna onmiddellijk. Dus als u iemand ziet, heeft u meteen een bijnaam. Ik moet ze wel een beetje leren kennen. Ja, dus, nog ja. niet van weet dus voor één... mij heeft u nog geen bijnaam. Nog zo, zo gauw gaat het. Misschien ook voor Frans <laughs> Daams. Frans Daams, heb jij nog een, uh, een vraag voor uh, Vera de Pauw? Ja, ik vroeg me af. Uh, mevrouw geeft les aan leerlingen uit technische uh, beroepsrichtingen. Ik vroeg me af wat uh, die leerlingen dan zo aanspreekt bij Nederlands... En hoe mevrouw daarop inspeelt. Ik probeer echt te werken ook met liedjesteksten. Ik probeer de muziek binnen te halen. De rappers die voor mij meestal vrij onbekend zijn, die leven wel bij die kinderen. En ook al is Nederlands niet hun thuistaal, die Nederlandse rap kennen ze wel. En als ik mijn theorie rond die rap kan omhoog hangen, dan heb ik ze mee. Dat vinden ze fijn. Tevreden over dit antwoord, Frans? Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, Inhaken, inhaken op, op, ja. op wat leerlingen interesseert, dat, dat helpt om uh, verder te gaan. Ja, ja, ja. Um, um, u, u maakt ook in uh, Vanessa de Pauw een, een jaarboek hè, met, met uh, de leerlingen. Wat is dat voor, voor, voor een... Uh, Klopt. Wat, wat uh, doet u dan? Wij hebben een boek op school waarin alle uh, activiteiten die tijdens het schooljaar de revue passeren, uh, worden opgenomen als verslagje. Ja. Samen met een collega doen wij de redactie en de leerlingen zijn de journalisten. Dus wij sturen hun aan, wij helpen hen bij het schrijven van de teksten. En de laatste schooldag krijgen zij dat prachtige boek mee naar huis. Dus hun eigen zijn... werk. Wat leuk. Daar zijn ze ja. dus nu al mee bezig. Ja, ja. Oh, al lang. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. En als het een mooi boek is en de leerlingen zijn een bloem geworden... Ja. Dan is het schooljaar voor u geslaagd. Dan is het aan. geslaagd. Ja, ja. Ja, fijn, dat, fijn dat u er was. Het filmpje kunnen wij zien op uh, onze site. Nporadio1.nl Slash taalstaat. Ik zeg het nog maar een keer. En dan hoort u de leerlingen van Vanessa de Pauw. Uh, nou, de lofdompet steken mogen we wel zeggen. Hè? U heeft het gezien neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja, Want klopt. Vanessa de Pauw staat groot op een, op een schoolbord. <laughs> ja. En daarop, daaromheen staan al uw goede eigenschappen. En die moeten de jury natuurlijk overtuigen. Die moeten ervoor zorgen dat u bij de laatste drie zit. Volgende week de laatste kandidaat in onze zoektocht van dit jaar. En de week daarna zal de jury de namen van de drie genomineerden bekendmaken... voor de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Wij voeren de spanning langzaam op. En Vanessa de Pauw, wellicht bent u erbij. Dank je. Maar ik alles nog goed leng Is dat wat je wilst, Lord? als weer naar boom kwam? Met al deze emoties nogal zo keel en wilst u ter wijken? Een verklon is mij altijd vertrouwd, ik wacht nou pas wat u bedoelt. Dat ook zo'n ping bied Die als toen Ten voor dit alles Voor deze gevaar en zo Ik ben ten voor de lijfde En niks haalt meer te ween Wat ik hoop Nog aan. Nog één, houd het westen. Luslo, de man die naar nou voorkeizen. Zim de spieding kan de nacht verlizen. Te nuchter voor een kus. Te nuchter om voor lijf te ween. Te nuchter voor dit alles. Te nuchter voor. Nog eenmaal ook vertrouwen bieden en herinneren om nooit te vergeten: die sokken waren altijd versleten. Ik voel je hier eigenlijk heel, heel erg stil van. Marlene de Bakker, uh, gisteren uh, trad ze op voor de koning. Werd ook uitgebreid gisteravond nog geïnterviewd door uh, Winfried Bajens. Uh, zij heeft een album gemaakt dat heet Rive. Ik kreeg uh, van de week een sms'je van Erik van Tijn. Toch niet de eerste beste muziekproducer. Die hoorde, vorige week draaide ik werkhanden van haar. En die vroeg Frits... Wie is dat? Dat is dus Marlene Bakker. Haar album heet Rive. En het is tot nu toe, wat mij betreft, beste album van 2018. 19 mei is in de taalstaat. In de Digitaalstaat was het natuurlijk ook Koningsdag. De nieuwe foto's van de huizen werden volop gedeeld... al dan niet in gefotoshopte versie. Maar het meest trending deze week was de term dividend. Trouwens, verrassend vaak uh, foutief gespeeld met een T aan het eind. Niet door onze inwoner overigens van de Digitaalstaat... communicatiestrateeg Kai Leers... die voornamelijk over politieke onderwerpen uh, twittert. Kai, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Hoe lang woon jij al in de Digitaalstaat? Nou, sinds 2000, 2001. Uh, een van de eerste bewoners, of een van de bewoners van de digitale stad. Toen, tegenover oh, ja. genoeg. Ja. Heel lang geleden en sinds april 2009 ook te vinden op Twitter. Juist. In je Twitter bio staat dat je een socialized geek... Bent. Ja. Geek, schrijf je G-E-E-K. Ik yes. ken het woord helemaal niet. Wat, wat betekent het? Uh, geek is een soort ja, variatie op nerd. Het is uh, uiteraard niet geheel Nederlands, maar daar komt het op neer. Dus ik ben een soort van, uh, die van nerd die van nerdy dingen houdt, maar gesocialiseerd is, dus met mensen om kan gaan. Ja, ja, ja, ja. en filtert dat. dus? Ja best, wel, ja. ja, best wel. Best wel? Hoeveel, hoeveel uur per dag... Uh, Oh, dat, dat, je... dat hou ik nooit bij. Nee, maar het varieert ook per dag. Dus ja, als je het optelt bij elkaar dan soms één uur per dag, soms afhankelijk van het onderwerp. Als er zo'n debat is, bijvoorbeeld twee of drie uur. Ja, tuurlijk. Ja. Wat de ambtelijke stukken over dividendbelasting uitstralen... is precies wat zoveel burgers vrezen. Een machteloze overheid die zelf afhankelijk is geworden... van de grillen van het bedrijfsleven. En aan die grillen is overgeleverd. Geen meester meer over eigen lot. Dat is een analyserende tweet, Kai. Uh, uh, net toen die uh, memo's openbaar werden gemaakt. Uh, uh, vond je het nieuw toen je dat hoorde? Toen je, toen je die memo's las... zowel van economische zaken als financiële zaken... vond je dat nieuw? Nee, het is niet nieuw. En die tweet was natuurlijk ook wel heel duidelijk met een doel. Uh, ik denk dat een heleboel mensen zich zorgen maken... Uh, over het gebrek, of het gevoel van gebrek aan grip... op wat er gebeurt in Nederland, in de wereld. Um, en toch ook wel het gevoel, wat ik hier her, her en der ook wel merk... maar ook lees, teruglees in rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau dat mensen echt het idee hebben dat uh, zelfs onze eigen nationale politici... onze, tussen aanhalingstekens, leiders... Uh, ja, toch ook afhankelijk zijn van uh, grillen van, van zaken die om hen heen gebeuren. Dat ja. zij daar niet echt meer. Uh, ja, dus de dat het over... eigenlijk onzichtbaar is dat het bedrijfsleven toch een heel belangrijke rol speelt ja. in de besluitvorming in Den Haag. Ja, je ziet daar heel duidelijke verschuiving. Uh, de politiek wil heel graag die bedrijven hier houden, want die zorgen voor banen. Die bedrijven zeggen eigenlijk als je plat slaat: van, nou ja, is oké, okay, dat is goed, maar dat willen wij wel op be bepaalde voorwaarden A, B en C. Ja, ja. En die politiek wil uiteraard die bedrijven hier houden... omdat het voor banen zorgt. Dus je ziet een verschuiving van uh, nou ja, lasten bij bedrijfsleven naar burgers. Ja, ja, je volgt de politiek op de voet... en dan is de taal van de politiek het, woord, het gebruik van het woord gillen... is natuurlijk heel aardig. Uh, kan ik me niet meer herinneren, er zijn geen stukken. Stukken waren kwijt. Gut, kijk nou eens wat, je, wat ik in een mapje vind. Etcetera, et cetera. Het is nou niet het toppunt van competentie daar in Den Haag. Je hebt naar het debat gekeken, ja. neem ik aan. Uh, uh, je hebt veel getwitterd... Ook tussendoor hebt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, vaak kritisch over politici. Betekent dat je somber bent over de Nederlandse politiek? Nee, dat niet. Ik heb ook een boek geschreven, uh, Megafoonpolitiek. Politiek. En dat gaat dan juist over hoe uh, politieke partijen ons... Kiezers/slash burger proberen te beïnvloeden. Ja. Um, kritisch niet, waar ik wel uh, kijk die, die tweet die je net oplas hè, over competentie. Ja, uh, uh, jij of ik of misschien, waarschijnlijk de meeste mensen die naar dit programma luisteren, als die zou opereren als we afgelopen week hebben gezien in de Tweede Kamer door de, de dames en heren ministers en zelfs de premier, ja, dan mag je dan dan zit je al vrij snel aan je opzegtermijn, laat ik het zo zeggen. Maar in de politiek kun je er uh, dus ja. kennelijk mee wegkomen. Ja. Tenzij Rutte nu in de Kamer live een stel kittens gaat wurgen, laten de coalitiepartners hun kabinet niet vallen. Trouwens. Misschien zelfs dan ook niet. Ja. Ja, uh, gebruik je vaker dit soort uh, vergelijkingen? Om het, um het even, laten we zeggen, duidelijk neer te zetten? Ja, een beetje metaforen, inderdaad. Ja, En het, is, het klopt ook in dit, in dit verband. Een coalitie, een regering is uh, een middel om bepaalde doelen te bereiken. En het is echt een verstandshuwelijk. En ja, soms moet je dan even, even door de zuur appel heen als coalitiepartner. Want je ja. wil je doelen bereiken. Dus ja, tenzij uh, premier Rutte, in dit geval premier Rutte... afgelopen week hele rare dingen was gaan doen in de Kamer... Zoals als ja, dan, uh, dan... Dan waren ze misschien afgevallen, mogen, maar ja. misschien zelfs dan niet. Misschien ze. zelfs dan niet, want soms, sommige doelen uh, uh, zijn uh, ja, voor sommige partijen heilig. Nou ja, zeg, echt zoveel Oostvaardersplassen-dierenactivisten... die actie voeren voor de dierenbeesten in de Oostvaardersplassen... maar niemand die een paard of hekrund in huis wil nemen. Dat is een reactie, een Twitter-reactie waarop? Op de uh, oostvaarders problematiek uh, Mensen natuurlijk heel boos waren... vanwege afstervende dieren daar. Uh, het voert, deze dit is natuurlijk een ironisch... sarcastische tweet, voert terug op de discussie... rondom uh, vluchtelingen in 2015. Zodat je allerlei BN'ers, zoals het dan heet... in Nederland, hier uh, opkwamen voor de vluchteling. En toen had je allerlei uh, grappianen... die riepen, nou laten ze dan ook maar... die vluchtelingen zelf in huis nemen, die BN'ers. Nou, ik kan me zo voorstellen... dat onder die oostvaarders activisten ook best wel wat mensen zijn die dat geroepen <lacht> hebben. Dus ik dacht, nou, nou, neem dan ook zo'n runderhek in huis. Ja, ja, ja. ja. Ironie. Hekerend, sorry. Ja. Iro ir ironie. Ja. En, en, en, dat is een, een, een stijlvorm die je graag gebruikt? Ja, dat is ook wel eentje waar ik van hou. Uh, ik volg ook wel mensen op Twitter zelf... die uh, die, die vorm, stijlvorm ook hanteren. Ja, vind ik ja. Traistig, ja. Het is Het is een typisch Nederlandse stijlvorm, hè? <tijd> het is... Het is... Nou, Top, zou ik niet nee. ja, het is, het is ook wel Nederlands. Maar ik, ik, ik zie dat vooral heel erg uh, bij, bij, bij Engels-Engelsen. Dus niet Amerikaans-Engelsen, maar Engelsen. Die, dus uit Groot-Brittannië, die hebben die stijlvorm helemaal geperfectioneerd. Die kunnen het heel vaak, Die zijn er nog dat beter in dan wij. Ja, die kunnen met, met, met één kort zinnetje kunnen ze uh, een hele discussie samenvatten. Ja. Ja hoor, ook de angst dat de witte man in de minderheid komt slaat over naar hier. Is al bezig zelfs dat het nergens op slaat. Boeien, dat bepaalde media er hard aan meewerken om dat idee te kweken. Ach ja, waar ging het over? Kijk. Er was afgelopen week uh, weer een onderzoek uh, uit de Verenigde Staten... over uh, de, eigenlijk de vraag waarom zoveel mensen nou op Donald Trump hebben gestemd. En in Amerika is al na een jaartje of acht, negen, misschien tien... de discussie gaande rondom de blanke uh, Amerikanen... Maar ja. meestal mannelijke blanke Amerikanen... die echt oprecht bang zijn dat zij in hun eigen land een minderheid worden. Um, en dat dat dus een grote motivator zou zijn geweest voor mensen om op Trump... Te Gaan stemmen. Nou, die discussie zie je natuurlijk hier in Europa ook heel erg opkomen. Ja, ja, ja. En daarom, die de, de, al die twitters onder elkaar van jou, is een soort column, wordt het dan. Als ik ze achter elkaar zo lees, Kai Leers, vind het zeer boeiend. Is het uh, bijna een column? Wie moeten we volgen op Twitter, tot slot? Leuk zijn Barry Smit, ook schrijver, uh, Melle Runderkamp en Simon Hendriksen. ook op bekendste betrouwbare mannetjes van de Volkskrant. Dank voor je komst. Ja. Het eerste uur van de taal staat graag. Tot zo. NTO Radio 1. Luisteraars, ik Erik Smit, ben wederom uw presentator van dienst in Dr. Kelder Co. Politiek Den Haag is er maar druk mee, met die duistere memo's. Maar Dr. Kelder kijkt naar de economische onderbouwing. Zijn er gegronde redenen om de aandeelhouders van grote bedrijven het voordeeltje te gunnen? Ook hebben we het over de ouderenzorg, wat een onbetaalbaar dure hobby aan het worden is. Is er geld om in tijden van vergrijzing iedereen de zorg te bieden die we nu gewoon vinden? Of moeten we de 24 uur aan en slechts wekelijks onder de douche? Stinkend het graf in. Dokter Kelder en Kol. Luister straks tussen 1 en 2 naar dokter Kelder en Kol. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. In centro Ngipenda Kuwa wa Kawahida Zahidi. Kwaza bababu in centro Sasapia Ni Kenia. Ja, in centro kwenye radio SUV. In centro Ya-IT Company. Nu ook in Kenia.